Er staan op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Klaverpolder en Breda. A67 Venlo-Eindhoven tussen Venlo en Eindhoven. Tot zover de verkeersinformatie.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 on New Orleans barn Ah, you take a stick with a lick Take a bone oh, hold the phone Take a spot Oh, dat is positief. Now you have positief. jazz, jazz, jazz positief. Oh, dat is positief. Oh, dat is is positief. Oh, de is op de Zandvoortse radio. Goedemorgen Zandvoort. Bentveld en de randen van Haarlem. En natuurlijk goedemorgen aan onze internetluisteraars in Bergen op Zoom, Woertangen, Dokkum, Brabant, Hamburg, Heemsteden en waar ook verder ter wereld. Deze 7 bs wordt gepresenteerd door Tom Hendricks. Met als speciale gast, jawel, de is hier weer, Hans Sandbergen. Dag Hans. Goedemorgen luisteraars, goedemorgen Tom. Had jij geen afscheid genomen? Ik had afscheid genomen, maar ik hoop niet op uh, Heintje Davids te gaan lijken. Maar <laughs> jij <coughs> vroeg mij zo indringend, ik denk ik kan het toch niet laten, ik kom nog een keer. Goed zo, gezellig. Uh, nou, we gaan maar meteen beginnen, want het is zergrijnig weer. En uh, blijf lekker uh, rond de radio zitten. De excentrieke penis Silonius Monk liet ons prachtige composities na, zoals het al onbekende Round Midnight. Later is door de zanger John Hendricks daar tekst op gemaakt. Maar ik vond een woordloze opname in een echte, rustige zondagmorgenstemming. Round Midnight, gespeeld door het Oscar Peterson trio met instrumentale steun van de band van Nelson Riddle. Dat was de C-Jam Blues van Duke Ellington. Gespeeld door het Dave Brubeck Quartet met aan de trommels die fantastische drummer Joe Morello. In maart jongstleden overleden op 82 jaar leeftijd. Vooral in zijn Brubeck-tijd viel Morello op door zijn gevoel voor merkwaardige ritmes. Zoals in Take 5, Rondo aan la truck en een square dance. Joe Morello speelde in zijn leven mee op meer dan 120 albums, waarvan de helft met het kwartet van Boebek. Hans, wat ga jij ons Dom. voorschotelen? Nou, ik heb, uh, voordeel, ik heb uh, bij mijn kast ingedoken en ik heb uh, geprobeerd muziek te, te vinden die ik eigenlijk uh, heel weinig uh, de laatste jaren gedraaid heb. En dan het liefste muziek die ik eigenlijk nog nooit heb uh, laten horen aan de luisteraars. En uh, nou, het zal iedereen bekend zijn dat ik een liefhebber ben van uh, grote orkesten... ...waarvan de leider vibrafoon speelt. En een van hen is uh, Terry Gibbs. Terry Gibbs heeft hele mooie muziek gemaakt, maar de laatste jaren doet hij dat niet meer. En in 2005 heeft hij, naar mijn mening, zijn laatste uh, cd opgenomen. En... Dat is eigenlijk een fantastische cd geworden, maar wel met een kleine bezetting. Hij had haar onder andere Du De Francesco op het, op het orgeltje, Erik Alexander op saxofoon, Dan uh, Flentje op de gitaar, nooit van gehoord trouwens Gary Kips op de drums dat was zijn broer en Ray Amando op de Congo's en eigenlijk is het een hele leuke cd geworden en die heet Terry Kips Feeling Good nou als je deze cd hoort dan voel je je ook goed en uh, ik heb eigenlijk een stukje muziek uitgekozen ooit geschreven door Earl Gardner de pianist en ik weet dus dat ik onze luisteraar Rinku Vreur daar een groot uh, plezier mee doet luister nu naar Terry Kips en zijn mannen in Misty Roberta Gamberini in de jazz genoemd. De van oorsprong Griekse Maria Marcassini, die daarnaast ook nog fraai piano speelt. Ze werd geboren op het poëtische eiland Kefalonia, begon als vijfjarige al met klassieke pianoles en belandde als tiener van veertien op het conservatorium in Athene. Daar studeerde zij af als klassieke pianiste, deed het nog een keertje over in Rotterdam en Brussel en begon met piano de wereld te veroveren. Tot op een dag de roodhaarige Maria bij het ontwaken ineens besloot ook te gaan zingen. En zo geschiedde. Ze werkt sindsdien veel samen met de Nederlandse pianist Bert van den Brink, onder andere voor haar album Cosmo. En van dat album zingt en speelt Maria Makersini You Must Believe in Spring. If you mind. Sweetie oh, yeah. and trust it's on its way In het Ditmaal door twee fluitisten, Hubbyman en Sam Most. En ik kreeg het een beetje benauwd van. Hans. Ja, het uh, eerste stuk wat ik uh, voor uh, had uitgekozen voor deze morgen van uh, voor de luisterraad was uh, Terry Gibbs en uh, ook weinig optredend nog en, uh, en dan kom ik naar een andere virtuos op hetzelfde instrument de vibrafoon en dat is uh, Gary Burton Gary Burton die treedt die heeft voortreffelijke muziek gemaakt en zal die ongetwijfeld nog doen maar hij treedt eigenlijk niet meer op en hij geeft les op het conservatorium ergens in Amerika uh, ik heb wel laatst nog eens in een van mijn programma's laten horen een, uh, een cd waarin hij met zijn leerlingen optrad, maar ja ik was daar niet zo kapot van van de stijl. En uh, nou, ik was uh, uitgenodigd, Tom, door jou. Ik denk, ik ga mijn eigen zin weer doen. En ik pak Gary Burton van een jaar of tien geleden weer eens op. En hij uh, heeft schitterende CD gemaakt, zoals onder andere The Cool Nights. Luister jullie, dames en heren, naar Gary Burton in Coing Home. ja Natuurlijk was dit uh, Gary Burton op de vibrafoon. Met onder andere Pat Metteny, de gitarist. En Pat Metteny ook een begenadigd gitarist. Ik heb hem uh, ooit op het North Sea Jazz Festival met een combo uh, gehoord. Dat was in de grote zaal uh, in Scheveningen. En dat was fantastisch. En uh, ja, ook weer een cd van uh, Gary Burton en... Eigenlijk alle stukken wil ik u al laten horen, maar ja, maar dat, dat, kan mag niet. dat mag niet van Tom. Dit niet. was trouwens een eigen compositie van uh, Pat Metheny en het heette Chairs and Children. Wat dat met elkaar te maken heeft, weet ik niet. Stoelen en kinderen, maar goed, het vond wel leuk. Kinderstoel. Kinderstoel, ja. Het kabinet Rutte, we gaan even de politieke kant op, uh, is druk bezig met allerlei bezuinigingen. ...en is ook hard aan het snijden in de subsidies en budgetten op cultureel gebied. Ook het wereldwijd geprezen metropoolorkest dreigt daar ten onder aan te gaan. Het unieke orkest dat in 1945 werd opgericht door Dolle van der Linden... ...is met zijn ruim 50 muzikanten... ...s werelds grootste pop- en jazzorkest... ...dat momenteel wordt geleid door Vince Mendoza. Van dat orkest is een nieuwe cd uit... Door do Samba. En daarvan gaan we het gelijknamige muziekstuk horen: met trompetist Ruud Breuls als solist. Als er zon is op dat eiland waar je heen wil. en de regen gaat er luchtig aan voorbij, zet de zeewind naar je hand en zeil uit naar dat land met mij, met mij. Nu je weg wil van de rest en niet alleen wil, maar de eenzaamheid zoekt van een zij aan zij. Ik weet een strand vol niemendal, voor ons alleen, dus steek van bal met mij, met mij. Elke knoop wordt ontwacht met de mijlen, maak een cruise met een man die nooit muis. vroeg aan de te schielijk averij. Neem deze heet hoofd aan als loop. het schuim zal ik je dragen, Zee beukt de duinen en dan op het straat. Met mij... Met mij... Met mij... En dat was ook het Metropool -orchest maar dan als begeleiding van Edwin Rutte in de Nederlandse versie van That's All, Met Mij. Edwin Rutte, bekend geworden van het tv-kinderprogramma De Film van Oom Willem, zong al vaker jazz en niet onverdienstelijk. Hij had ook een tijdje in een jazz-combo met zijn vriend Rogier van Otterlo, die ook de dirigent van het Metropoolorkest was toen deze song werd opgenomen. Hans had dat weer tegen 11 joh. Ja, we hebben nog even de tijd. En uh, maar, nou goed, uh, we hebben daarna nog een uur na uh, reclame en uh, nieuws natuurlijk. Want daar bestaan wij uiteindelijk van. Anders deden we dat gewoon niet. Hé, deden we dat gewoon niet gewoon. Hey, um, ik heb een, eigenlijk iets heel leuks meegenomen. In het laatste afscheidprogramma van mij, alhoewel ik er weer vandaag dan bij jou te gast ben, um, Br bracht jij of Cor van Koningsbrugge die nam een cd'tje mee waarvan ik zei: hey, dat is leuk. Luister zo. U, zoals u weet, zijn hele. Uh, de meeste jazzstukken of heel veel jazzstukken in Amerika. zijn gebaseerd op de American Songbook. Ja. En uh, een paar jaar. twee jaar geleden was op Jazz in Zandvoort. Had Hans Rijmers. die had Jan Menu. Uh, binnengehaald hier zo. En het was eigenlijk een fantastisch concert. wat hij toen samen met Gretje Kouwveld gaf. Jan Menu, saxofonist en. ...bespeelt ook de sopraansax ...die heeft gemeend... ...ik ga die Amerikaans songboek... ...dan ga ik de Dutch songboek van maken. En uh, nou... Ik, ...ik was geïmponeerd... ...door het stukje muziek wat Koor meegenomen heb ...en ik heb een stuk uitgekozen... ...ooit geschreven door Dix Schallies... ...luister nu naar Jan Menu en Jasper Schoffers... ...op Wat een Dag. waiting just for you.